Mark Hokke met het NOS Journaal. De eerste na... trailers. Op Schiphol zijn vertragingen en annuleringen en ook de binnenvaart heeft last van de storm. Rijkswaterstaat kan bruggen over kanalen in Noord-Brabant en Limburg niet meer bedienen. In Zeeland is de storm inmiddels aan het afnemen. In het noordwesten gebeurt dat rond drie uur vanmiddag. Jimmy F. uit Zevenbergen komt binnenkort vrij. Hij werd opgepakt na de terreurdreiging bij de Maassilo in Rotterdam. De hobby-spion en zelfverklaarde terroristenjager zat alleen nog vast wegens opruiing. De 22-jarige F komt niet direct vrij, eerst wordt bekeken of hij gevaar loopt. De bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de levering van gas en elektriciteit... gaan samenwerken om groene energie op te slaan. De opslag ervan is cruciaal voor de overgang van fossiele naar schone energie. Nu wordt soms meer windenergie opgewekt dan er wordt afgenomen... De Gasunie stapt daarom in een consortium van netbeheerder Tennet... dat samen met Duitsland en Denemarken... alle windmolenparken op de Noordzee aan elkaar wil koppelen... via een kunstmatig eiland op de Doggersbank... waar een deel van de windenergie straks wordt omgezet in waterstof. NRC Handelsblad is naar het Openbaar Ministerie gestapt... omdat een medewerker zondag in Brunsum twee uur lang is vastgehouden. Fotograaf Chris Keulen maakte een verhaal over geluidsoverlast... door NAVO-verkenningsvliegtuigen... Hij maakte ook foto's van een vechtpartij tussen een activist en een militair in burger. Later werd Keulen aangehouden en zijn camera werd in beslag genomen. Een kandidaat van het tv-programma Miljoenenjacht, die te snel op de rode knop drukte, krijgt geen herkansing. Dat heeft de rechter in Amsterdam bepaald. De man drukte in 2013 naar eigen zeggen van de zenuwen op de knop, waardoor hij 125.000 euro won en een kans op 5 miljoen euro misliep. Het weer langs de kust dus een zware storm met windkracht 9 tot 10. Bovenland zijn zware windstoten tot 100 km per uur mogelijk. Het is verder wisselvallig en het wordt maximaal 18 graden. Vanmiddag neemt de wind af. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben John Hoka van de ANWB. In de kustgebieden en rond het IJsselmeer moet het verkeer nog rekening houden met de zeer zware windstoten. En vanwege de zware windstoten is de Dijk Enkhuizen Lelystad de N302 in beide richtingen verboden voor vrachtverkeer en voor auto's met aanhanger. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht, daar staat bij Vinkeveen drie kilometer door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstokken dicht. En door een spoedreparatie viel op de A7 richting Zaandam. Daar staat ook vier kilometer tussen Afrit Aavondhoorn en het Noord. Er is één rijstok dicht. Op de Ring Amsterdam de A10, daar staat tussen Kadoule en Amsterdam Hemhavens drie kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort Iedere werkdag van 12 tot 2 Zomerhits, ja ja <laughs> Zomerhits Ja ja Hebben uh, we even buiten gekeken hè, meneer, zomerhits Ja, uh, kijk hier jongens, het is niet te geloven weet net langs de zee, nou, die, het is één, één, één schuimkop. Geweldig. Het is uh, winderig vandaag, dames en heren. Dat wist u waarschijnlijk al. Ik heb zij van, net zo tegen me gezegd, ze ik liep vanmorgen door de duinen, zeg nou, Ik heb volle breedte van het pad benut. <lacht> Alleen maar rukwinden. Ja. Maar de, de, de snelste rukwind, las ik net, is uh, tot nu toe. Ja, dat is alweer van even geleden. Dus uh, 116 kilometer per uur ergens in de kop van Noord-Holland. Dus. Ik bedoel maar. Maar ik bedoel maar. Een stormachtige dag. <lacht> Welkom bij ons vijfjarige Stand voor de programma, dames en heren. Dat was gisteren, hè? Gisteren. gisteren bestonden we officieel vijf jaar. Vraag me toch af waar de bloemen van de directie blijven, Biff. Vind je niet? Ja, huh? ja, ja. <laughs> misschien weggewaaid. Ja, ze zijn weggewaaid, natuurlijk. Ja, ze waren onderweg en ze zijn van de weg weggewaaid. Ja, ja. Dat, nee, ja, dat ja, is ja. het, ja. Goed, het is woensdag. Het is vandaag 13 september, dames en heren. Woensdag de 13e. Nou, dat is helemaal lekker. En, het waait leuk. En uh, onze 3-in-1 vandaag gaat ook over de wind. En, oh um, ja... Beb is er ook. Hallo, Beb. Hallo allemaal, hallo Ruud. U had er al gehoord, natuurlijk. Het was al binnenkomen waaien. Ja. En ja, uh, ja. Beb gaat u uh, vandaag uh, natuurlijk weer helemaal bijpraten over het komende uh, theatergebeuren. Het komend weekend in uh, de wijde omgeving van Beverwijk tot en met uh, Heemsteden aan doe. Brengen wij u in dit programma gedurende de komende twee uur op de hoogte van allerlei culturele activiteiten? Ja. Er is aardig wat te doen hoor, heb ik alweer gezien. Ja is aardig wat te doen, het ja. is ja. dus kiezen, kiezen, kiezen. Kiezen, kiezen, kiezen, kiezen. Ja. Ja. Goed, maar ja, daar zijn de mensen over het algemeen wel vrij goed in, denk ik. Ja. ja. Het barst ook weer van de culturele festivals. Hè? Allerlei instanties die hun culturele programma voor ja. het komende seizoen gaan we zeggen. Uh, ik weet er sowieso weer twee die gelijktijdig zijn. Heem, uh, BV Wijk en Heemskerk zijn gelijktijdig. Ja, ja. ja. En... Uh, nou ja, een Haarlem heeft natuurlijk weer van alles te doen. Dus we gaan het allemaal meemaken gedurende de komende twee uur. En we hebben natuurlijk ook het regio En we hebben natuurlijk ook artiest in het licht. Maar dat zijn er weinig vandaag. Ja, ik heb er maar twee kunnen vinden. Van wie het allebei de geboortedag is. Ik heb niemand kunnen vinden die op 13 september overleden is. Althans niet in de, in de artiestenwereld. Dus wat dat betreft is het een rustige dag. Dus hebben we alleen twee verjaardagen vandaag. Waarvan uh, de ene al, uh, al bijna 18 jaar dood is hoor. Dat, dat moet ik dan ook weer even vertellen. natuurlijk. <lacht> voor de jazzliefhebbers. Nou, we beginnen... Het uh, lijkt zand voor jazz wel. We beginnen gewoon met uh, een uh, beetje jazzachtig uh, gebeuren. Want het is vandaag uh, de uh, geboortedag in 1925 maar liefst van Mel Tormé. jullie u die hoog, dames en heren? Ja. Melchorm nou, mee. Er zijn Mooi. ongetwijfeld mensen die hem kennen. En uh, hij uh, was behalve jazzzanger uh, jazz en componist en muzikant... ...was hij ook kleermaker, wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Ja. Nou, dat blijkt uit zijn eerste liedje. Putin on the Ritz. Dus nou... Ah.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 Pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, hooding on the ritz, dressed up like a million dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper, a super duper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the. Why don't you go where fashion sits but now on the ribs Hey, dressed up like a million dollar trooper Trying hard to look like Gary Cooper Super duper Where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their midst. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Ja, Mel Tormee was dat. En uh, Mel Tormee, uh, dames en heren, dat... Uh, oh, wacht even, nou is mijn paginaatje weg. Ja, ik heb hem weer. Um, uh, uh, Melvin Howard Torme. zo heette hij officieel. En hij is geboren in Chicago op uh, 13 september 1925. Dus als hij nog geleefd zou hebben, dan zou hij nu... Uh, ja, Moet ik weer ja, gaan, rekenen? Ja, Moet ik goed, gaan rekenen? rekenen, dat kan ik helemaal niet Nou goed, maar dat maakt ook niet uit Hij zou oud geworden zijn vandaag in ieder geval En uh, hij overleed op 5 juni 1999 Hij stond uh, ook wel bekend als The Velvet Fog En uh, was een Amerikaanse muzikant die bekend is door jazzzang Nou dat hoort u al hè Hij was jazzcomponist en arrangeur, drummer, acteur Hé, hey, collega van je Bep, ja, ja, ja. Uh, Drummer, acteur en auteur van vijf boeken. Hij schreef het nummer The Christmas Song... ook bekend als uh, Chestnuts Roasting on an Open Fire. Ah. In het Nederlands... Uh, kastanjes roosteren op een open vuur. Met Robert uh, Wells. Dat deed hij ook nog. Nou, er staat ook nog een foto van hem bij. Daar heb u niks aan. Had een witte anje, net als Prins Bernhard. In zijn knoopsgat en een strik om. Nou, wat wil je nog mooi? Het was dus zijn, vandaag, zijn verjaardag vandaag. Prachtige tijdloze muziek. Ja, blijft leuk. Blijft ah, te gek. Blijft Leer, leerzaam ook. Gewoon leerzaam. mooi. Ja, ja, ja, ja, mooi. Goed, ja. we gaan uh, luisteren naar de volgende plaat. Dat is ook misschien wel weer leerzaam. Want die heet namelijk Luister, Listen. now i know what goes on falling for all that charm that Telephone's ringing, but you stay right there, you got nothing to say, and it's just as well, if you fell down and busted your head, who would come see you in your hospital bed, it sure is whispering Yeah, it's telling you Ain't never been no better Crystal Ball Listen heet het liedje en het was meneer Ray Banville Nooit voor. Ja, dat is het leuke van onze streaming audio dat je... Wekelijks altijd zo'n lijst krijgt van wat ze denken dat jij leuk vindt. En dan kom je dus hele leuke dingen tegen. Zoals dit. Ja, Ray Banville en Listen. Het is uh, al door kwart over twaalf helaas. Dus we moeten opschieten. 3 in 1. En het onderwerp vandaag van de 3 in 1 is de wind. Hoe kan het ook anders? clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red. And the wind whispers. of yesterday's life Somewhere a queen is weeping Somewhere a king has no wife And the wind Wat tegen de wind in, hoor, die man. Against the wind, woehoe. Against the wind. Bob Seeger. Ja, onze 3-1 was vandaag geheel en al gewijd aan de wind. Want ja, die raast rondom het huis. Beukt tegen de bomen. En er is al behoorlijk wat schade gemeten. Maar daarover zometeen uh, meer in het regio-nieuws. Gaan we eerst nog even vertellen wat er verder nog in deze uh, ontzettend leuke winderige <laughs> winderige drie in een uh, zat. Nou, u als laatste natuurlijk Bob Seeger. En daarvoor hoorde u uh, natuurlijk uiteraard Demis Roussos. Grote, uh, dikke Griek. Hoewel die leven behoorlijk afgeslankt was, geloof ik. Uh, met My Friend The Wind. Twee weken geleden was ik nog in het Demis Roesos Museum. Annex 192. En dat is heel leuk hoor. Als u fan van Demis Roesos bent dan is dat heel leuk om daar eens te gaan kijken. Aan de oude, oude Barneveldseweg nummer 65B in Nijkerk. Het is heel leuk. Het is elke vrijdag en zaterdagmiddag geopend. En daar is echt alles te vinden over Demis Roesos. En dat komt omdat de oprichter van dat museum... een enorme fan van de man was. En, het was ook nog een keer zo... dat Demis, als hij in Nederland was... sliep hij altijd bij die man thuis in Nijkerk. Dat waren dus goede vrienden. Ja. Dus vandaar dat museum. En toen dat eenmaal klaar was... Toen zei Lex Harding, de oude DJ... Hé, hey, dat wil ik ook voor Veronica. En toen werd op de bovenstage van hetzelfde pand... het 192 Museum ingericht. En dat is ook heel leuk. Want dan, zeker als je radiomaker bent... kun je nog eens even zien hoe dat vroeger allemaal ging. Met pandrecorders band, en singeltjes en weet ik het allemaal niet. Goed, en daarvoor dan nog natuurlijk... Jimi Hendrix met zijn prachtige nummer. The Wind Prize. Mary, en nu gaan we naar het nieuws. Want ook dat is belangrijk. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Onze eigen Beb. Beb weer. De eerste herfststorm van dit jaar is al aardig aan het huishouden in onze provincie. Zojuist krijgen wij door dat op de Dokter Bakkerlaan in Bloemendaal... een monumentele woudreus is geveld. Vrijdag de 13e is hij omgegaan en dat gebeurde in de loop van deze morgen. Hij is gevallen op een daar geparkeerde, bijna nieuwe auto... maar daar zat gelukkig weer niemand in. Dus die vrijdag de 13e heeft ook nog een gelukskantje... Er zijn inmiddels windstoten gemeten van 116 kilometer per uur. Dat betekent hinder voor het verkeer op de weg, in de lucht en op het spoor. Ook deze naam, storm heeft een naam. Weerkundigen hebben hem genoemd Sebastiaan. Vanwege Sebastiaan en vanwege deze ruige herfststorm... zijn er een aantal start- en landingsbanen op Schiphol gesloten polderbaan is in het geheel niet te gebruiken door de zogenaamde dwarswinden. Alle vliegtuigen moeten momenteel landen op de buitenvelderbaan. Er worden dan ook grote vertragingen verwacht... want de KLM heeft uit voorzorg al 60 vluchten geschrapt. Het gaat om vluchten binnen Europa. Intercontinentale vluchten gaan wel door. Maar Schiphol vraagt reizigers om toch contact op te nemen... met de luchtvaartmaatschappij uh, voor uh, actuele informatie... Op de weg is de Houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad... uit voorzorg afgesloten voor vrachtverkeer voor auto's met aanhangers. Overige, ver uh, overige verkeer mag er weer wel overheen. En toch hebben uh, de verkeersinformatiedienst ons laten weten... dat de problemen eigenlijk wel meevallen. Het is opvallend rustig te noemen. We denken dat veel mensen de waarschuwing ter harte hebben genomen... en op tijd zijn vertrokken of lekker thuis zijn gebleven. Zoals gisteren ook al was aangekondigd, laat de NS vandaag minder intercities rijden op het traject Den Helderzaandam. In plaats van vier per uur zijn dat er nog maar twee. En dat is om mogelijke stormproblemen op de rails makkelijker op te lossen. Wie er vandaag wel genieten van deze storm, en u misschien ook wel als u langs het strand durft te wandelen, kijk dan, want vandaag zijn daar de Red Bull Mega Loop Event. Dit wordt namelijk pas gehouden bij windsnelheden van boven de 100 km per uur. En waar anderen dus lekker binnen blijven, maken daar 16 beste kiteboarders ter wereld. Even loops met een lengte van een voetbalveld en wel van 15 meter hoog. En dit alles is te zien als u gaat kijken op het strand van Zandvoort. Tot zover het plaatselijke nieuws van half 1.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 Er is een westerstorm gaande. We ervaren het allemaal met zeer zware windstoten. De maximumtemperatuur vandaag komen niet boven de 16 graden. In de loop van de, winter, uh, van de middag neemt de wind wat af. Tot zover het weer van Lex van den Hoorn. Whoa was dat van haar laatste album en, en uh, uh, ja dat was het liedje van de sidekick waarom, waarom? eigenlijk ja ja ja ja, ja, waarom ja waarom eigenlijk ja waarom eigenlijk ja waarom dat we zelf ook weer zo gezellig bezig zijn ja en we laten ons inspireren door deze heerlijke artiesten ja dat is waar dat is ja waar. We zijn weer leuk bezig. wordt allemaal weer leuk. Wordt allemaal weer... Ik ja. ken deze tekst al uit mijn hoofd. Goh, Wat gaat dat nou toch betekenen? Ja, dat weet ik niet. <laughs> dat je het leuk vindt waarschijnlijk. Oké. Okay. Uh, ja, maar we gaan. Uh, nou, u hoort wel weer van ons. Tegen het eind van het jaar zo'n beetje. Dan uh, hoor je nog wel weer uh, van ons. Dat gaat precies gebeuren. Uh, we zijn druk bezig met leuke dingen. En uh, wat gaan we nu doen? Oh ja, we gaan uh, een plaatje draaien. En dan gaan we eens even wat vertellen over de cultuur. Want ook dat is belangrijk. Niet waar? Dat ook is, heel, cultuur, belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Ja, cultuur is heel belangrijk. Dus dat komt ook. Maar we gaan eerst een plaatje draaien. En die begint heel rustig. Op maar. Ja, je denkt van... Wat gebeurt er allemaal? Mijn telefoon explodeert ze wat, geloof ik, naast mij. Deze dame geeft uh, binnenkort een concert in Nederland een aantal concerten. En dit is nieuw van haar. Tori Amos. Uh, Torrey Amos. Duurt nog veel langer hoor, maar we moeten nog andere dingen ook doen vandaag. Anders komen we daar niet meer aan toe. Het heet Reindeer King. Het is nieuw. En een andere gelegenheid zal ik het nog wel eens helemaal draaien. 106.9 ZFN Lunch presenteert het Cultuuruur. Nieuws over theater, film, muziek en kunst. Presentatie bij Sfeers. In Theater de Luifel in Heemsteden is aanstaande vrijdag 15 september de try-out van Dolph Jansens Oudejaars Show. Voor Dolph wordt het de 26e keer dat hij een oudejaarsvoorstelling maakt. En voor het eerst sinds 2007 doet hij dat niet alleen... maar samen met aanstormend comedy-talent Louise Korthals. Dolph kennen we van radio, televisie en van het podium... als nou, ik maar zeggen de hoge snelheidscabaretier. En wie kan dat tempo bijbenen? Dat is Louise Korthals. Zij was net afgestudeerd toen zij in 2011 de Wim Sonneveldprijs won... Haar debuutvoorstelling Vlieguur werd beloond met De Nederlandse Hoop. En ook haar soloprogramma, zonder voorbehoud, kreeg lovende kritieken. Voor het eerst gaan dus een man en een vrouw samen het jaar te lijf. En elkaar kennelijk. Want zoals Dolf en Louise het zelf omschrijven... twee natuurrampen voor de prijs van één... in de Luifel aanstaande vrijdag aanvang 20:15. uur En er komt nog veel meer uh, cultuurnieuws de komende uh, minuten. En uh, ook het komende uur natuurlijk, want we hebben nog veel meer. Dit is Nick Mulvey. Hij schijnt ook elke week een nieuwe plaat uit te brengen, denk ik zo. Nou, dit heet in ieder geval Lullaby. Show <laughs> jongen, jongen. dat denk je een hele plaat hoor. Het duurt nog geen minuut. Nou ja, maakt niet uit. Ik heb nog wel iets anders belangrijk voor u. En dat is heel belangrijk, want dat krijgen we net door dat bericht. Uh, op de Valleurweg hier in Zandvoort, uh, bij uh, de flat tegenover de BP, daar schijnen dus dakpannen van de dak te waaien. En die vallen op het fietspad. Dus als u daar langs moet. Uh, kijk vooral uit dat u niet daar door een, uh, um, door een dakpan geraakt wordt. Dus op de Valentneweg hier in Zandvoort... Uh, waar je uh, pannen van het dak van een flat tegenover het BP-station. Dus het kekki Daar, gewoon het kekki. Het is een gevaarlijke zaak nu, hoor staat. Ja, ook dat nog een keer. En er is ook een uh, nieuwe van een hele vreemde man. Up All Night heet het nummer. En dat is van Beck. jaren geleden opzienbaar door zijn nieuwe album alleen uit te brengen op bladmuziek. En dat uh, via internet te verspreiden. Zodat, uh, en zijn commentaar was, dan kunnen alle muzikanten van de, uh, muzikanten van de liedjes maken wat ze ervan maken willen. Dus dat was wel een heel origineel idee. Een zeer eigenzinnige man, uh, Beck heet hij. En uh, nummer, wat u dus net hoorde, dat heet Up All Night. En dat is zijn nieuwe single. En we hebben weer wat cultuur. Jawel! Ook in de luifel in Heemsteden is aanstaande zaterdag Sarah Kroos te zien. Haar voorstelling heet Zonder Verdoving. En dat nieuwe soloprogramma van Sarah Kroos gaat over de vraag... wie of wat je eigenlijk bent zonder je werk, je gezin, je middelen... je bedachte vaardigheden, veiligheden... en zonder het, zoals zij dat zo mooi schrijft... van en het wegstoppen, wat we allemaal wel eens doen... In deze voorstelling geeft Sarah Kroos antwoord op die vraag. De nieuwe Kroos gaat pijn doen, maar dan vooral van het lachen. Kroos maakt een aantal zeer persoonlijke theatervoorstellingen... die ongeveer synchroon liepen met haar eigen ontwikkeling... van dat moment in haar leven. De voorlaatste voorstelling doorgefokt... liet ze op een grappige en theatrale manier de veerkracht van de mens zien. En in Zonder Verdoving komt ze nog dichter bij die essentie. Sarah Kroos... Aanstaande zaterdag, 16 september, De Luifel. Aanvang, kwart over acht. Zal even kijken of ik nog iets leuks van me kan vinden voor de conferentie straks. Zo leuk, Sarah Kroos, toch? Beetje grof af en toe. <laughs> Beetje. them yourself vices and pity won't suffer stop feeling bad for yourself Dat is uh, Demi Lovato. En dat nummer we You Don't Do It For Me Anymore. En uh... ja, als je dan weer zo'n instrumentatie hoort, dan weet je toch, hè. Ik denk allemaal aan het journaal van 1 uur. Jawel. En daarna komen wij nog een hele lange week terug met cultuur en nog veel meer. En mooie muziek natuurlijk. Ja. Ik zou zeggen, tot zo.